Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenaar, de Lucie Roodbol en Bernard Robben. En de techniek is vanavond weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door Lucie Roodbol en Bernard Robben. En we hebben maar liefst drie gasten. Kees Verdaasdonk, directeur van het uh, onze fameuze uh, Jan van Bezouw uh, huis. Over de interactieve show voor het breed publiek. ...vanuit de Stichting Recreatie en Toerisme... ...daar gaan we het even over hebben... ...en Kees moet als eerste... ...want hij heeft nog een belangrijke afspraak... wat verderop in de avond... ...Harry Vissers over de petitie in zaken de zendmast Sint-Jan... ...daar willen ze dus zeg maar allerlei apparatuur in hangen... ...en dat schijnt straling te veroorzaken... ...en uh, in de plaats van Renate van Dommelen... Ad Van Dijk over de derde editie van het Place des Frères... ...als een bijzondere aardige variant op uh, Place du Tertere... ...maar we beginnen dus met uh, Kees... Kees, even, hmm. jij mag even een rondje nieuws doen. Daarna gaan we de andere gasten even langs. Maar dan kun jij in ieder geval uh, naar jouw belangrijke bijeenkomst. Heb okay. jij nog belangrijk nieuws te melden? Och ja, daar heb want ik Want dan zijn we eigenlijk altijd gewend om ja, te Ja, nee, nou, je, nou je Lokaal nieuws mag ook internationaal nieuws zijn. Je mag zelfs over de politiek hebben. Je <laughs> nee. heb net al gezegd tegen mij: ik zit bij een rode microfoon. Dus dat zegt voor mij niks. Uh, nee, nee, nee, nee, nee want mijn kleur is helemaal vaag. Nee, ik. Ik heb er eigenlijk gewoon totaal niet over nagedacht over deze vraag. Ik weet, nou je me vraagt, weet ik dat hij altijd in de uitzending zit. Maar niks opgevallen in de krant of zo? Hoeft niet hoor. Nee, ik heb er gewoon niet plek. op gelet. Ik heb wel nee. uh, vanmorgen vlug gelezen. Ja. Maar uh, nee, ik kan niks zometeen noemen wat me nou uh, opviel in de krant. Nou, de rest van de gasten komt uh, straks. Maar we gaan dus uh, toch met jouw onderwerp uh, beginnen, ja. Kees. Uh, ja, de, uh, directeur al langer. Hoeveel jaar ben je trouwens al directeur hiervan? Uh, vijf, vijf jaar. Vijf hey, jaar. Het eerste ja. lustrum. Ja, ja. Ja, dan ja, ik komt dus die interactieve show komt eigenlijk een beetje goed tijd. is ook een beetje jouw feestje. Nou ja, een klein, klein beetje wel. Hè? Ja. Ik, ik nou, ben er verder het, niet in te zien hoor. Maar uh, ja, het is wel een beetje mijn feestje. Ja. Zijn die vijf jaar voorbij gegaan uh, Kees? Voorbij gesprongen? Of hoe, hoe, ja, ja die zijn er heel in? erg vlug uh, voorbij gegaan. Want het is, is je echt je te veel. Terug? Turbulente jaren? Uh, ja, heel erg turbulent uh, vond ik. En uh, met name de wat me heel erg aan Golen bindt, zijn gewoon de mensen, de mensen van Golen, de, de mensen die ik hier ontmoet, uh, de bevolking van Golen, Want dat is anders aan een Ja. Ja, die zijn anders. Maar ik zou zomaar niet overal uh, in een theater willen werken in ieder dorp. Nee. En, uh, geheel ik ben iemand die gevoelsmatige uh, dingen doet. Mm -hmm. En uh, Goorlen is voor mij gevoelsmatig gewoon, dat zit goed. Uh, zoals het ook goed zit, ook al is het anders. Maar ik zou bijvoorbeeld, uh, ja, ik zal geen plaatsen gaan noemen. Er zijn heel veel plaatsen waar ik nooit deze functie zou willen hebben. Omdat dat gewoon, je moet een beetje op één lijn zitten met mensen. En dat heb ik oh, in ja? Goorlen toch wel. Ik voel me eigenlijk gewoon thuis hier. Maar dan projecteer je wel zeg maar, op de mensen die jouw theater bezoeken. Want daar, daar heb je dan een mening over. Daar ga je nou veel mee om. Ja, ja onder je, andere maar... Is er een verschil tussen de, de, de Goorlse theaterbezoeker en de, de, de, de Goorlse inwoner, als ik, het zo, als ik het zo mag zeggen? Um, die misschien niet vaak het theater bezoekt? Misschien is daar wel een verschil tussen. Maar het gaat me om het algemene gevoel wat ik hier in het dorp voel. Als ik hier oh. rondloop... Ik, want, want ons theater is natuurlijk... Uh, het is niet alleen een theater. Hè. Wij verhuren ook een tal van ruimtes. En, ja. Uh, ja. en ook heel veel groepen die huren hier ruimte. En dat zijn niet altijd de traditionele nee, theaterbezoeken. Nee. We hebben hier ook nee. bijvoorbeeld de voorleeswedstrijden van de lagere school. Dan komen er allemaal kinderen binnen. Maar we hebben ook de zonnebloem die de kerstviering doet. ofzo dus je, je, de heemkundige kringen. En de heemkundige kring vooral <laughs> niet. Uh, ja. Die komt nog in mijn showdrek. Uh, daar zal ik nog mm. iets over vertellen. Mm. Maar uh, nee, het... het, het, het uh, het is niet specifiek de theaterbezoeker, het is echt de bewoner van Goole. En dan is een breedste zin, want die komen je gewoon helemaal tegen. Ja, ja. Ja. Nou Kees, okay, ze hebben jou gevraagd omdat er inderdaad dus een leuk artikel stond in het Goor Belang... van een verrassende interactieve show voor een breed publiek. Ja. Nou ja, dat vraagt uiteraard om uh, nadere tekst naar uitleg. Ja. En, uh, met een aanstekelijk enthousiasme volgens Jan Lone, de describent van het stuk... Uh, hebben gesproken Henrique Brouwer, Karin van Wezel en Kees Verdaas ook zelf. Ja. Een grootste opgezette show. Waarom? Waarom deze grootste opgezette show? Nou, het, het, uh, ik zit in de stichting uh, Recreatie en Toerisme Goorlen. Mm -hmm. Zoals uh, jij ook, uh, Bernard. Mm -hmm. uh, wij hebben daar uh, vaak gesproken over uh, ja, hoe we Goorlen meer bekendheid moeten geven naar buiten toe. Hoe we mensen van buitenaf meer in Goorlen. Uh, kunnen bij golden kunnen betrekken of uit kunnen nodigen hier. Ja, ja en al praten, daar ga je dan uh, dieper nadenken. En dan denk je van, als je mensen wil uitnodigen... zo geldt het bij mij thuis ook... dan zorg je eerst... je moet het zelf leuk vinden dat mensen komen... en je zorgt dat je huis netjes is en je zorgt dat alles op orde is. En dat is eigenlijk... want ik vind de golenaar op zich eigenlijk een hele bescheiden mens... die, ja. die het wel goed vindt en die niet meteen zit te zitten wachten op dat iedereen komt. Maar ik, daar komt ook een beetje die bescheidenheid komt ook een beetje van uh... Uh, ik vond ze een beetje overtuigd moesten worden van. Dat Goorlen echt heel mooi is. Dat de moeite waard is om mensen uit te nodigen. En een soort bewustzijn op gang brengen. En daar zaten we met, met de stichting over te praten. En toen kwamen we op het idee van. Misschien moeten we wel een theatervoorstelling maken. Dat mensen kunnen komen kijken. En dan wij allemaal mooie dingen uit Goorlen laten zien. En zo is het eigenlijk begonnen. Is dus, uh, een leuk, leuk idee hoor. Ja, inderdaad ja, ja. Dus fameuze Goolenaren worden voor het voet voetlicht ja, gebracht. En ja. die mogen daar uh, ja, wat even, vertellen. Goorlen, wat versta ik onder oh, versta ik alleen maar de, de uiterlijk van Goorlen? De gebouwen, de activiteiten die er zijn? Of komen ook mensen? Ja, we hebben het zo breed mogelijk uh, te doen. Er zijn een aantal organisaties die meewerken. Ik, ik noem bijvoorbeeld Vaklumen. Ja. Vaklumen die heeft uh, uh, hele mooie fotoseries gemaakt. Die heel groot geprojecteerd ja. worden. En kleine filmpjes. Maar bijvoorbeeld op die filmpjes zie je dan het oude golen zoals het was. Maar dan zie je ook allemaal bekende mensen... Uh, uh, voorbij komen. Ja. Wij hebben straks een podium, want ik kan het wel een heel klein beetje uitleggen. Er staat een band op, die gewoon constant uh, aanwezig is, die, die ook op geintjes in kan springen. Hè. Uh, dan is er uh, Henrike Brouwer. Nou, die, die doet soms serieuze dingen, die zingt uh, liedjes en die doet humoristische dingen met de is gasten. Hij, is zij een goerlenaar? Zij woont in Goerlijn, ja. ja. ja Ze woont in zo'n atelierwoning ja. achter de... Zeg maar, ergens, oh, daar. Maar, daar oh. in die. En die. Oh. Ja. Want ik, ik, ik, ik zie, ik zie, ik zie dat die foto, ik denk van ik heb jou nog nooit in Gordon gezien. Ja. Schandalig ja, ja, eigenlijk. In het theater he? ook. Ik ken ze niet. Ja. Oh. ja. ja ze heeft een theater theater meer dingen gepresenteerd. Ja, Leuke ja. verschijning. Ja. Maar Kees, er staat dus de kenmerken van het dorp, de prachtige omgeving, de bijzondere mensen die het dorp heeft voortgebracht. En die kleuren deze avond waarin muziek en kunst in een in, intieme sfeer worden afgewisseld ja dat is een uh, dan schep je een verwachting je een ja, verwachtingenpatroon ja. waar jongen denkt nou dat wordt wat ja, ja maar de, ja, ik, als het uh, gaat lopen zoals wij verwachten dan kunnen we het daar echt waarmaken kijk wat we, wat we gaan doen daar is uh, Wij dachten eerst van nou we gaan allemaal bekende golven naar uitnodigen dat, dat gaan we ook doen Alleen, het zijn meer bijzondere goorlenaren geworden, geworden dan de allerbekendste. De allerbekendste zijn natuurlijk Joris Matthijs, Irene Wust en dat soort mensen. Nou, die hebben we allemaal uh, niet. Ik kan ook trouwens niet, niet zeggen wie er wel komen, want dan ga ik dingen verklappen. Ja. Ja. Het moet ook een beetje ja. een verrassing zijn. Ja. Wat ik, wat ik, ik kan er wel een paar noemen. Ik kan in ieder geval zeggen dat bijvoorbeeld Reinhard van, van Vught, uh, kunstenaar in Golen, die gewoon internationaal uh, exposeert. Een grote jongen eigenlijk in de kunstwereld... Uh, die, van de hedendaagse kunst. Reinoud heeft decor gemaakt uh, bij ons. Daar ben ik heel blij mee. Die wordt bijvoorbeeld ook geïnterviewd. En dan worden er dingen met kunst gedaan. Zo hebben wij ook een... Uh, een verrassende jonge filmer, een jongen van 29 jaar, die dan ineens met zijn animatiefilms internationaal prijzen wint. Nou, zo iemand ja. hebben we uitgenodigd. Ja. Of bijvoorbeeld, ik, ik, noem het, ik noem er een paar, maar ik noem de bekende namen dan minder. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook de wiskundeknobbel, die weer, die zo'n gouden medaille oh, heeft ja. gewonnen. een paar keer eh? inderdaad, in ja. gehad. Ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, het. het zo en zo, maar zo hebben wij ook ja. Golse muzikanten. En uh, we zingen natuurlijk uh, het lied van de Witpen. Ja. En, uh, en aan de Laai komt hier ja. ook. Uh. Oh de, uh, ja, Dorpken aan de Laai komt ook natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, dus, dus ik noem nou al een aantal dingen. Uh, zonder de echte verrassingen eruit te halen. Ze zijn niet allemaal heel bekende maar ze, ze hebben allemaal... Uh, ...ze steken allemaal boven het maaiveld uit. Maar kun je daarmee eens een avondvullende voorstelling maken? Want het is niet niks, hè? Door ja. je, je, nee, men, we, mensen we. moeten ervoor betalen, hè? Ja, het, ja, is, ja, het is ja, gewoon ja. een theatervoorstelling... Ja, ja, klopt. ...waarin je in feite wat een stevige, hè, op een positieve reclame maakt... ...voor, voor onze gemeente, hè, ja. over de ziel van de gemeente... Voor, ja. voor, nou, ...zoals wij wonen, werken, leven doen... Ja. Om dat theater te maken. En inderdaad, zodanig dat mensen blijven kijken. Zeg je, je komt nog eens terug. Dat ja. even, ik vind het gedurfd nogal. Ja, nou, ik vind het wel gewaagd. Maar ik, uh, ik denk, uh, als het gewoon allemaal slaagt, daar ga ik wel vanuit. Uh -huh. Dat iedereen. Eigenlijk denk ik dat iedereen gewoon een geweldige show zal vinden. Ja. Dat het gewoon ja. hartstikke leuk is. Kijk, het onderscheidt zich van de Golse Revue. Dat is toch gebaseerd op een, een doorlopend verhaal met, met heel veel grappen. En wij hebben gewoon korte scènes. Er zit gewoon een presentatrice. Er komen mensen te gast. Er wordt een liedje gezongen. Er wordt iets geks met de zaal gedaan. Uh, uh, ja, allemaal dat soort dingen. Er komen echt allemaal heel bijzondere uh, dingen. Nou, er wordt, uh, want uh, ja, Bernard, jij zit in de heemkundige kring. Hè, die hebben onlangs een, uh, een route gemaakt langs monumenten. Ja. Nou, die route wordt bijvoorbeeld uh, ook gepresenteerd op uh, die avond. Ja. ja, en er wordt ook wat mee gedaan. Uh, ja, daar hebben we allemaal geintjes mee, uh, zeg maar. Ja. Nou, ik ben, ik ben heel... En op welke datum, dat? Uh, nou, het is morgenavond, dus voor de vrienden van Jan van Bezouw. Uh, dat, dat, dat is de eerste voorstelling? Dat is de eerste voorstelling, morgenavond, ja. En het is helemaal vol... Dus zo. echt helemaal uitverkocht. wanneer uh, heb je de, de, de generale repetitie gehad? Nou, dan? die ja. hebben we eigenlijk niet eens gehad, gehad. Want al die mensen komen... Je is er gewoon zo in. Zonder, ja, zonder <laughs> zo. repetitie eigenlijk. Dat is helemaal niet. ik ga morgenavond kijken. Morgenavond, ja. nou. Ik ja. ben echt benieuwd wat je ervan vindt. En de andere twee zijn uh, 21 en 22 uh, september. En ik hoop dus dat als het morgen een groot succes wordt, dat de kaartverkoop ineens aantrekt uh, na die dagen. Daar ga ik eigenlijk wel vanuit, Want we hebben... Ja. Echt leuk eigenlijk. wordt morgen ook beschouwd als een soort try-out waarbij je mogelijk nog onderdelen kunt wijzigen of zo. Dat ja, dat wil ik we wel reageert. doen. Want het, uh, het punt is ook weer dat wij uh, morgen andere gasten hebben dan volgende week. Ja. Want ja. kijk, als je een beetje bekende mensen hier uh, naartoe haalt, dan uh, ja, die kunnen die geen drie keer uh, naar Goorlijk nee, komen. Nee, dus we hebben nee, ook nee. wel wat bekende mensen erin zitten, maar die het uh, varieert, dus uh, per voorstelling dat varieert. Ja, iedere voorstelling is anders. Oh. Ja. Ja, en die, en die Henrique die heeft dus speciaal, zeg, voor de show een, een tango geschreven... Ja. ...die over goerde gaat en die zal ik opvoeren. Ja, o, waarom een tango? Waarom geen ja, Engels walsje of een, waarom een specifieke tango? Nou, Henrique en ook de muzikanten die hebben gewoon bepaalde, bepaalde thema's uh, uh, pakken. En uh, dan kun je gewoon het lied zelf laten en zo zingen... ...maar ze hebben allemaal variaties uh, opgenomen. Dus bijvoorbeeld die... Uh, zo is de Witband bijvoorbeeld bekend, ja. maar dan wordt een bluesversie. Dat oh. wordt een bluesnummer. Dus het, Van je dus, ogen doorgedaan. Ja, dan, uh. <laughs> ja. Dus, het, worden, het worden net allemaal uh, variaties, waardoor het ook een uh, spannende avond wordt. En het ja. is allemaal net anders. En het worden allemaal de goalse mensen gedaan. En je zult op zo'n avond, verwacht ik toch wel, net is dat verschil dus ook per avond, maar uh, morgenavond, ik denk dat er we toch wel uh, 120 goalenaren aan meedoen. Show. Ja. En je zaal zit vol, ja. er zitten dus 400 man in. Er zitten 400 man in en 120 man op het podium. Fantastisch, hè? Ja. Hey, oh, jammer dat ik geen kaartje heb. Kan ik van jou niet overnemen? Nee, nee, nee, nee ja, ik ja, kan, nee, het onderweg. Nee, ik ben het week. Ja, Nee, ik, kom, ik, kom, ik kan, kan verslag doen. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Luister, ik, ik, Kees, ook nog even dit. Uh, wel staat, er is de naam van de leider van de gelegenheidsband te noemen. Ik denk, ja. Het is de bekende Ralf Schraven. Ja. ...die een tournee door Amerika heeft gemaakt... ...en daar nog samenspeelde met de gitarist van Elvis Presley... ...die is een hemelsnaam... ...Half schraven zegt mij niks... ...is het een bekend muzikant? Ja. Het zegt mij niks... Als ik nou uit Golden zou komen zou ik zeggen... ...Ralf van Piet van Jaan van Kee... Maar, maar, dus maar nee, nee, hij het is weet je, dus op, niet. op zijn vakgebied is, ja. is dan een... Uh, nee, dat is een goldenaar en dat is echt een hele goede, uh, gitarist. Go goede gitarist... Ja, zegt Ja, uh, nou, hij doet hier vaak mee ook met de muziekfabriek... Dus, uh, ...ik vind het gewoon een hele goede uh, want, muzikant... Want de gitarist van Elvis Presley... Dat is Scotty Moore, want ik ben een echte Elvis Presley fan, oh, ik heb heel ja, ja. veel muziek. En de gitarist was Scotty Moore. Ja. Dus als hij gespeeld heeft met Scotty Moore, wil ik wel eens een keer een, een babbeltje met hem maken. Ja, ja. hij <laughs> heeft uh, ja, met een van de gitaristen nee, maar leuk. Volgens mij is de bassist van Elvis, of staat er een gitarist? In ieder geval met een muzikant van de band, ja. Er staat gitarist, staat er. ja. oké, oh, oké. Okay, okay. okay. oh. Maar dus alles bij elkaar, zegt Jan Lonen. wordt het een, een, een, een echte totaalbeleving. Zo moet je het ook zien. Ja, zo moet je het ook zien. Het is, het is een, eigenlijk is het een soort talkshow of zo, ja. uh, waar ja. gewoon allerlei dingen in gebeuren. We hebben ook een uh, hele bekende golenaar, maar ja, dat moeten de mensen morgen mag maar je, zien. Mag je ook niet uh, zeggen. Mag ook allemaal niet zeggen. Die, uh, ja, die dus uh, naast Henrique het mee presenteert. Oh. Ja, dat is goed. Ja. Zit er Irene Wust ook in of zo? Nee, Irene nee, Wust nee, niet. Nee. Nee. Nee. En Joost <laughs> Petijs ook niet. Maar wel ja, die bekend daarna. Nou. Ja, ja. Het is juist leuk om van die Golenaren uit te pikken ja. die je niet verwacht gewoon. Ja, ja. En daar zit daar ja. ineens bij en die hebben zo'n mooi verhaal. en denk je, nou geweldig toch. Maar nog kaarten beschikbaar is voor de 21 en de 22. Dus 2 zijn gewoon kaarten. Ja, kan morgen is, is het een vol. volle bak. Een volle bak, ja. ja. Kees, het is kwart over zeven. Ja. Ik wens jou uh, succes bij de, de dingen die nog komen gaan deze avond. Ja. En dan gaat morgenavond heel veel succes. Okay. En, uh, dan mag jij bij deze het pand verlaten. Oké, okay. <laughs> ze is voor ook de een dag. Elvis. Elvis has left the building. Ja, ja, precies. Ik wou, ik dacht er ook aan. Ik <laughs> Tot ziens en heel veel succes. Ja, Kees ja. bedankt. Hè. Nou, dan gaan wij nog even ons rondje, ons rondje nieuws uh, ons rondje nieuws doen. Ladies first Lucie, um, wat is jouw, jouw gorelsnieuws? Ja, nou ja, het belangrijkste gorelsnieuws, daar gaan we het zo over hebben, dat is natuurlijk uh, Place du Frère en ook het, de tentoonstelling van het atelier die zich komend weekend, uh, vrijdagavond is de opening, ja, ja vrijdagavond de opening in acht uur in de kapel in het Jan van Bezouwcentrum. centrum en dan zijn we verder, de zaterdag en de zondag hebben wij doorlopende tentoonstelling. Ja, ja. En, maar dat, dat, de zondag delen wij ook uh, met Place du Frère, dat dat hebben we expres een beetje gedaan, dat er dus één kunst. Ja, ja dat vind ik springt de Gorle echt wel uit. Zo ja. Op dit gebied, hè, de tentoonstelling, ja. er is van alles wat doen. Ja, maar we hebben jaarlijkse dus, tentoonstellingen. Daar beginnen het, ja. we ook onze, ja. ons cursusjaar mee. En uh, ja, het is belangrijk dat we dit jaar natuurlijk weer goed uh, komen. Want ja, door de bezuinigingen hebben wij natuurlijk flink onze. Door het, onze geld moeten, lidmaatschap moeten verhogen. En het heeft ook ons nog Blink, aardig voorhoog, wat ja Hoe, hoe ja, hoog is ja. hoog? Nou, het is echt wel met de helft meer verhoogd. Ja, maar wat was het eerst? Was het nu het geworden? Was, nou, het is op zich nog niet zo gek duur. Maar, um, maar heeft het geleid dat mensen daarvoor ja, afzeggen? 20%, 20 van de 20 leden hebben opgezegd. Ja, ja, Vanwege ja. puur het ja, kostenaspect? Ja, ja, ja, ja, en op oh. zich is het niet duur, dat erkennen ze ook. Maar ja, dus we hebben natuurlijk veel ouderen. Ja. En uh, ja, al is het 150 euro per jaar meer. Voor, ja. Dat is voor mensen een reden om prioriteiten te moeten stellen. En dan ja. zeggen, ja, dan niet. Dus ik, ik kan ook niet in Andermans portemonnee kijken. Nee, dus als je van een pensioen moet leven en, ja, dan en, dan en ze is beginnen dat, ook nog eens euro dan ga je en wel nadenken. Nog, en wij zijn niet het enige hè, wat, wat omhoog gaat. Er gaan nog meer. Dus mensen moeten prioriteiten moeten stellen. Maar dus wij hopen toch, uh, we moeten ook een beetje goed voor de dag ja. komen. Ja. En, maar ja, Place plaats van daar gaan we het zo over hebben. En ja. verder, wat was het nieuws? Ja, wel wat geweest is, mag dat ook. Ja, natuurlijk. Uh, ik heb ontzettend genoten. Gisteren was natuurlijk monumentendag. Ja. En toen zijn we natuurlijk ook wat monumenten in Goorlen gaan kijken. Onder andere de molens. Ja. Wat altijd leuk is om te zien. Ja. Maar we zijn nu ook geweest in de kerk Maria Boodschap. En er was een ontzettend leuke tentoonstelling ja. van uh, de geschiedenis van Goor, Oude ja. foto's uit ja. de jaren dertig. En uh, dat was echt, en wat was Goorle, wat was dat een mooi dorp. Ja, ja. Als je die weg ziet met die bomen en die huizen, ja, ja. nou wil ik niet romantiseren, want het zullen best wel eensteens ja. huisjes zijn die erg koud ja. en akelig wonen, oncomfortabel ja. wonen. Maar als je het zo ziet, het, in de Bergstraat, wat was dat, ja. een mooie straat. Ja, klopt. Ik dat nee, nog, nog, gebleven. nog Ik stond ook naar te kijken en toen maakte ik een opmerking dat eeuwig zonder dat er zoveel uh, ook in Gorle is afgebroken, hier in Goolen ook. Ja, ja. En toen zei iemand tegen mij van: oh, dus gij zou het vroeger in zo'n zo ouw klein Wevershuis ja. hebben willen wonen. Dat doe wel een gewetensvraag. Ik, ik woon al wel wat beter in Rianter. Maar ik denk als je die kleine. dan zou heus nog wel denk ik een, een bewoner voor geweest zijn. Als en Als die straat er geweest zou zijn. Ja. Zoals je op die foto stond. Ja. Dan had je iets waar kwamen toeristen Prachtig. mee bussen op af. Dan die, zie je pas weer afgebroken. Ja, en, en die wevershuisjes. Je kan ze natuurlijk moderniseren. Ik ja. zou me zo kunnen voorstellen. Ja. Twee wevershuisjes. Je maakt daar ja. één huisje van. Ja. Ja. En je maakt er twee steen. Dus je kan dat toch renoveren. Je ja. kan dat ja. toch. Maar ja, er zijn ook hele mooie panden. Prachtige villa's weg. Ja, ja. Omdat daar een viaduct moest komen. Of omdat ja. de weg naar de Rillaardse baan ja. kwam. En zo. En er zijn prachtige. Ja. Dus dat, dat, wilde, dat viel mij op. Ik heb er meer dan een uur rondgelopen om oh, die oké, foto's zo. te kijken. Ja. En, uh, maar dat is ook een leuke overzichtstoonstelling. Dat was heel leuk. Ja, dat was heel erg leuk. En je kon uiteraard natuurlijk ook een boekje komen over, over huidige monumenten in Goorlen. En ja. Er staan er nog wel wat. Maar toen ik nadien weer zeg maar, door de Tilburgse weg fietste. en ik had die oude foto's nog. Ik denk, wat hebben ze met die weg gedaan? Ja, ja. ja, ja. ja. ja. het was een mooi dorp. Goeie dat wilde ik tijd. even kwijt. Ja. Was vroeger alles beter? En dan zei ik van ja, inderdaad, vroeger was alles beter. Ja. Nou, je kan die bomen, het, het, het, was, het was een prachtige weg met ja. bomen. En je kan renoveren, maar ja, ik denk dat het woord cultureel erg de, vroeg, de, het dat het was, stond. Nog niet. Ik zat in dienst, ik was lichting 656, ik kwam terug uit kampen, ik was daar gelegerd. En ja. alle bomen op de Poppersweg waren, lagen plat. Een kaalslag slag, is ongesteld. Niet wat ja. je ja. ziet, ja. maar ja. ja. gewoon weg. Maar ja. je, kunt, je, kunt ook, je, je kunt ook bebouwing in het dorp benaderen, dat is natuurlijk het thema geweest met het, met het centrumplein hier. Hè. Dat is ja. breed ja. in de bevolking besproken. Ja. Uh, die, die hoogbouw die op de hoek bij de hovel uh, ja. mogelijk zou komen. Ja. Uh, Toevallig zat ik daar in, in het restaurant uh, de dus Zeven Zonden en dan kijk je op die, die uh, kale plekken waar ja. het gebouwd moet worden. Dus toen had ik het daar met iemand over. Ja. En uh, ik, ben bij die, ik ben erbij geweest bij, bij zo'n bijeenkomst waar dan het pleinplan besproken werd. Ja. Ja. En wat, wat ik dan merk is dat veel mensen neigen naar, naar het, de, hoe het zou moeten worden. Is, is iets wat lijkt op hoe, hoe het vroeger was. Ja. He, bij, bij heel veel mensen denken nou, aan dat plein moet iets worden. En dat is het vrijdag ja. of een ja. heel uh, ja. ja. Terwijl een terwijl, beek. Ik, ik snap het wel. Dat is de sfeer waar, waar mensen aan hechten. Terwijl ja. ik denk zo'n plein moet je ook durven maken als iets voor de, voor de toekomst. Ja. En dan denk ik meer aan een plein. Uh, met, met, met, een, met een nieuwe visie. Een, een, een, een verdergaande visie dan uh, ja. terugkijken ja. in het verleden. Ja. En dat geldt ook voor zo'n gebouw. Als je, als je, er is niet alweer gesteigd. Er was iets gepland van tien verdiepingen hoog ja, ja. Nou en Het is dan heel jammer dat ze misschien kans krijgen. Want ja. een, een markering van het dorp. Als je op verschillende plaatsen ja. op het dorp aankomt rijden. Ja, dan zie je kerktoren, dan zie je ja. molen, dan, ja, dan zie je fabriekstoren. Ja, nou, dat zijn ja. gedateerde markeringspunten ja. die in de tijd van de ja. eeuwen Ja, ja. ja maar kan, je kan ook met hoogbouw en nieuwbouw ook heel veel verknallen. En dan denk ik maar aan ja. het prachtige paleisje wat in Tilburg staat met die verschrikkelijke lelijke... Nieuw bouwen daarachter, het gemeentehuis. Je, je, neemt, je neemt risico's. Kunnen oh. ze het doen? Hoe ja. kunnen ze het ja. doen? Kijk, ik heb ja, maar daar staat, nee. staat op dat punt, nee. ik heb ook laat ook les nog staan te kijken. En, en. je dacht van, zou het nou daadwerkelijk zo lelijk zijn geweest, als je hier een pand had gestaan van 10 verdieping. Ik heb gewoon zo omhoog staan te kijken. En dan probeer je voor jezelf ongeveer aan te geven, dan moet het toch tot daar komen. Nou. Dus ik maak het voor me zo, nou. Dit ja, vindt, wat er nu ligt is ook lelijk. Nieuwbouw hoogbouw hoeft niet lelijk te zijn, maar vaak nee. mag het geen geld kosten. En dat is het probleem. Ja, was het hè? Hier is vaak wordt er een project opgezet ja. en die denkt dus alleen maar aan cash. cash? Ja. Ja. Ja. Het probleem van alle nieuwbouw van de laatste 30, 40 jaar is dat het aan de markt is uitgegeven. Echt, en, wel. Uh, ik zie het op het Oranjeplein, Nou, kraak ja. nog smaak. Ik bedoel, ja, het nog zijn, smaak. het ja. zijn zichtpunten waar je zo zorgvuldig mee om moet ja. gaan. Ja. En elke keer kom je toch op de teleurstelling uit, omdat het met een hele smalle visie is neergezet. Ja. Als je het inderdaad een, een, een zoals in Tilburg, de straat, hebben ze wel hele mooie appartementen. En heel aparte bouw. Dan heb ik er geen problemen mee. Maar als er dus weer zo'n toren staat, denk ik: oh nee. De kwaliteit doorstaat het dat destijds, ja. hè? Ik wil, ja. Maar goed, meestal is de neiging hm. om het af te houden, ja. merk ik, ja. meer de, de, vanuit een behoudende risico lopen. En ja. misschien komt er weer een, een te goedkoop vormgegeven gebouw omdat er weinig geld is. Nou, dan denk je daar de energie in gestoken moet worden. Hoe kun je er dan ja. voor een gebouw gaan... Uh, kan zorg wat, uh, wat wel uh, smoel geeft aan. Maar ik denk, wat jij zegt, het is nu een centen kwestie. Hè? Anders was dat gebouw, dacht ik wel gekomen hoor. Er uh, moest een parkeergarage onder. En dan moest uh, van verschillende kanten geld in. Maar ook, en raak, raak je het kwijt. Dus ik, ik snap het ergens wel. Oppositie maar, natuurlijk ja. ook, want het halve dorp ja. stijgerde ja. toen ze hoorden ja. dat daar. Want er was het gezicht op het Sint-Jan uh, kwijt. Ja. Ja. Ik moet zeggen, ik ja. heb het nog eens aan te kijken. En ik, ik, ik, ik werd voor mezelf wat milder. Zo van, en man, nu die gele, nu die lege plek is alles beter die is dan ja, die lege plek. He, ja. Maar dat, dat, dat, ja, ik haal wel. Ik vond het pandje wat er eerst dat was ja, toch een heel zonde, leuk pandje. Ja, ja. En, uh, nou. Maar we waren bij jouw nieuws, eh, Lucie. Dat was ja, jouw dat nieuws. Was mijn nieuws ja. Ad, had ja. jij nog uh, nieuwtjes te melden? Ja, de PvdA gaat winnen. De, de, de PvdA gaat winnen. De PvdA gaat Is het Dus uh, is nee, het weet, weet ik niet. Ja, ik Wees, even in is de, het vader vinden, van de gedachten? Ik, ja? Ja. Ja, is de vader van de nou? Ze staan toch ongeveer gelijk ja. met de VVD? Ja. Gelijk. Nou, ik zou... Ik zou het is wel nieuws hoe de PvdA zich ontwikkelt. Uh, niet alleen als je PvdA-stemmer bent, maar ik denk voor over mensen is het uh, heel opmerkelijk hoe die uh, ineens naar boven komt onder leiding van ja, Sam. Maar hoe ja, dat van inderdaad, daar vind ik wel een luk van, waar jij het over had. Van één man afhankelijk is. Ja. Sam doet het goed. En in een keer stijgt de partij van wap. Terwijl ja. mensen de, de partij. Ja, of was er nou alleen de, de voorgang? Was er Cohen of zo? Waar, waar, waar hadden ze dan moeite mee? Ja. Snap goede, je? Nou, je de partij, ik vind het ook hoor. Want ja. ik zit echt met verwondering en, en bewondering te mm. kijken... naar, naar de, ja, de redenaarstalenten en de kundigheid van Van, van Samson. Dat denk dat nou, nou, van. En dan denk die man mag voor mij best premier worden. Ja. Ja. Nou, ik, Blijf, ik hoop dat ze in het ja. Kielzog, uh, ja. mochten ze ja. belangrijke plekken nemen... in het Kielzog ook uh, bekwame mensen kunnen vinden... die, ja. die uh, ministerschap eventueel als ver komt... Uh, ja. Uh, nou, de mensen kunnen... bij jou is de vader van de gedachte. We wachten het af. We gaan in ieder geval stemmen. Had jij nog nieuws? Uh... Nou ja, ik vond dit ook wel een opmerkelijke natuurlijk. Maar wat ik uh, iets van heel andere aard, wat ik wel grappig vond, wat de klasse is, dat je tegenwoordig in China in twee dagen een rijbewijs kunt halen. En dan mag je als westerling door het land rijden met een auto. Nou, als, als westerling? Als westerling. Dat is natuurlijk vrij <laughs> apart, want wij zijn gewend. van Je pakt je auto en rijdt de grens over en hupplepup. En dit land, dat gaat zo'n zo snelle ontwikkeling door... En, maar elke keer sta je er nog van versteld... dat dingen niet ontwikkeld zijn. Zoals het feit dat je daar als Westerling mag autorijden. Je denkt, dat is toch al lang geregeld. Yeah. Maar dus het, het, het valt me op. Ja, ja. ja. Dus je, moet ja. twee dagen, je moet er, in twee dagen, ook al heb je zelf een rijbewijs... Ja. moet je in, in, ja, in China... Ja, zonder Chinees rijbewijs. Met ja. die kringeltjes mag je niet rijden. Maar dat haal je in twee dagen. En ja, wat doe je die twee dagen dan? Uh, leren. <laughs> <laughs> Aan de regeltjes leren. Leren autorijden. Ja. Ja. Ja, bijzonder. Maar. Even kijken, wat had ik nog genoteerd? Ja, uh, er stond in de krant uh, vanochtend, uh, grappige benaming, het Ranja-meisje. Uh, Galicom Tink is weer thuis. Een meisje toen hij dat, ja. dat zuur had gedronken. Ja, ja. Haar vriendinneke ligt in het ziekenhuis, maar die is ook aan de beterende hand. Dan is uiteraard de Open Monumenten daar, dat was een heel succes. Ja, ja. Uh, ik wil nog even verwijzen naar de krant vorige week. Er stond iets in over de schoorsteen bij Van Puinbroek. Die gaat worden afgebroken, er is een sloopvergunning voor verleend. En er stond erbij van uh, ja, die is zo slechte staat. En ik had hem dan beter bijgehouden. gehouden. Maar stond erbij: er waren nog genoeg andere schoorstenen in Goorlen. Oh ja. En daar wordt, daar wordt dus uh, publiekelijk gejokt. Er is er nog eentje, nog een eentje? Ja. Ja. bij de Puizen. Dat is een Rijksmonument. Ja. Dat is een hele oude. Ja, ja. Daar mogen ze niet eens aankomen. Ja, ja, ja, ja. En er staat er nog eentje bij de, van Bezouw. Ja, en dat zijn de enige schoorstenen. Dus moet je zeggen: er zijn er genoeg schoorstenen. Ik vind: deze hadden ze moeten onderhouden. En, en uh, die had moeten blijven staan. Ja. Absoluut. Ja. Hè? Had moeten blijven staan. Dus ik ben benieuwd of je toch maar er schijnt wel een sloopvergunning afgegeven te zijn. Dus we hadden dat kunnen zien natuurlijk. Maar dat staat ook in het groot belang. Ik heb het doorgegeven aan Virginie Mesh van de stichting Steengoed van Virginie. Daar hadden dus actie op moeten ondernemen. En dan even kijken. Ja, Dat vond ik ook heel merkwaardig. Een artikel in de krant. 11 redenen om dus niet te gaan stemmen. Om niet naar de stembus te gaan. En van elke partij maken ze hier in wezen een beetje gehakt. En dan denk ik van: dat is dan Bart Schut. Als, als dan denk ik van: stemmen is zelfs waar een recht, maar geen plicht. Ik wijs er iedereen op, val sterkte toe. En elf redenen om juist niet te gaan. Heb je niet gelezen? Ja, nee, ik, heb het niet, ik, ik lees dat nou, niet waardeloos. meer. Ik, ik vind, vind dat nou, waardeloos. waardeloos. Ja. Ja, ja, ik, ik vind dat waardeloos. Ik denk dat die meneer vind. niet beseft wat het ja. betekent. om in een land ja. Te, ja. te moeten leven waar ja. je niet mag stemmen. Precies, eens. Ja. Even kijken en dan um, ja, de LOG afgelopen zaterdag. Die hebben een bescheiden feestje gezied, hè, gevierd. Ze bestaan 40 jaar, maar ja, financieel gaat het niet al te best. En ze hebben ook last van de uh, technologische ontwikkelingen. Want uh, digitaal moet analoog worden. En nou ja, dus het valt allemaal niet mee. Hopelijk blijft het overeind, maar uh, ze zitten toch wel een beetje in de gevaren aan. Dus laten we maar een vaccinelichtje aansteken voor, uh, voor, voor, voor, uh, voor de LOG. Dat was het nieuws. Nou, dan gaan we toch naar het onderwerp. Zullen we met de Place de Frères beginnen? Dat is goed. Place de Frères. Ja, ik denk, ik, ik zoek eerst nog even naar Place du Tertere. Dat betekent echt dus ook, ook heuvelplein. Dat wist ik niet eens. Mijn Frans is nou niet van die naar het heuvelplein. Place du Terteren. Beroemplein in de Parijswijk Montmartre. Op korte afstand van de Sacré-Cœur. En dan stond er een foto bij. Ik denk, nou dan maken we straks een aardige foto van uh, het Pla met op de achtergrond is in Jan. En we hebben een, een identiek plaatje. <laughs> identiek ja, plaatje. Pito ja. Maar uh, het is inmiddels de derde editie. Succesvol. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Behalve dat er uiteraard enthousiastelingen aan, aan meewerken, maar waarom loopt, loopt dat zo lekker? Nou ja, het heeft waarschijnlijk en, en te maken met dat het uh, allemaal mensen zijn uit scholen die, uh, die zich daar manifesteren. Of als uh, amateur, uh, kunstenaar en enkele misschien zelfs ook beroepsmatig. Dus die, dat trekt sowieso wel mensen uit hun eigen uh, directe familie en uh, kennisomgeving uh, naar die activiteit toe. Nou, met de muzikale activiteit is het, is het niet anders. Er zijn ook allemaal mensen uit scholen uh, ja, die, uh, die zich daar... Uh, ...met muziek laten zien en ja. horen. En, uh, het was er wel bij, ze mogen wel muziek maken... ...maar zonder, uh, zonder versterking. Althans, geen decibel-overtreding. Ja, dat heeft een beetje te maken met de intentie... Uh, ...die van begin af aan uh, een, een uh, deel is geweest... ...van hoe we hoe het uh, benaderen. Waar, we, we zijn met de Club Mensen bij elkaar gekomen... Uh, ...een aantal jaren geleden. En we vonden als, als bewoners van de, rondom de tuin... ...en we vonden toen al... Het is een fantastische plek om iets te ja, organiseren. Maar jij woont ook in een van die huizen? Of je ja, in de, ja. Nee, in wit, in, in de wit, Witte Huis. Ja. Dat is ook prachtig wonen. Ja. Ja. En die prachtig tuin die, die, uh, nou, is een beetje fantasie. Heb je hebt die nodig tijd tot, tot ja. iets te doen. Dat, die, dat is bijna een huiskamer uh, ja. die, die uh, jullie keurig eigenlijk een, Jullie hebben een bijzonder, bijzonder uitzicht hè? Op, de, op die bijzonder fraaie tuin. Ja, dat is ja. wel, uh... ik, ben, ik ben geen gorenaar. Ik woon inmiddels twaalf jaar in Goorle. Maar ik voel me zeer vereerd. Het is een van de rijkste, historisch rijkste Ik Heb je, je bewust gekozen om daar... dus te Want Waar, waar woonde je eerst in Goorlen? Wij woonden aan de... Uh, alleen waar, de, waar de, de school zit. In de, in de Grote Akkers. Uh, in ieder geval in, in de Grote Akkers. In de Grote Akkers. Ja, ja. Daar zijn we van Tilburg aan toe gewoond, of ge, ge, verhuisd. Dat is ook op zich een aardige woonwijk natuurlijk. Ja, ja. we ja. Wonen, wonen ook fantastisch ruim. Ja. En uh, nou, toen zochten we op een bepaald moment... waren de kinderen klaar met de lage school. Daar woonden ook vlakbij. Ja. En toen zag we een andere woning met uh, iets meer uit voor toen hadden. Toen ben ik even langs de A58 langs uh, bezig geweest. En daar hadden we bijna ja gezegd, handtekening gezet. Alleen ik heb me toen verdiept in die uh, fijnstofproblematiek. Uh, en daar ben je echt niet blij van. En, uh, en dan kom je in, in thematiek uh, kom je terecht van uh, fantastische verhalen... en spelletjes die op overheidsniveau en onderzoeksniveau... Uh, ja, dus, daar word je echt niet blij van. Dan... Uh, als je daar gaat wonen, er was een, uh, in de tijd dat wij bezig waren met kopen... was er een, uh, nou, een goedkeuring natuurlijk. Hè? Er zijn vergunningen gegeven. En die voldoen aan bepaalde criteria. Maar die criteria, daar zitten toch flexibele kanten aan. Hm. En er zitten ook nog andere verhalen aan vast die niet altijd verteld worden. Hm. Uh, waar ik achter kwam, was dat als je kinderen hebt die in de leeftijd zitten onder de 18... die, die, die zijn extra gevoelig met hun longen op uh, het binnenkrijgen van fijnstof... en onze kinderen waren toen nog dik onder de 18... En dan ga je ineens voorstellen, die liggen daar in de slaapkamer waar, waar die van lucht voorzien worden. Want die ene wand aan de snelweg is dicht. Ja. En de slaapkamers van die woning die we daar wilden bewonen, die kregen lucht van bovenaf. Nou, dan ga je je voorstellen die kinderen daar eigenlijk alleen maar die lucht van die snelweg in zitten ja, te ademen. Ja. Wetende, nou ja, als je alleen dat besef al wil weer niet meer wonen. En toen kwam... Vrij... Heeft dat consequenties gehad voor de verkoop en de verhuur? Is, is het allemaal Weet verkoop? Het ik, ik, denk, ik, denk, ik denk dat er relatief weinig mensen mee bezig zijn. Ja. Ik denk dat de kennis staan Er, er over... staan nog wel wat te kopen. Ik laat altijd mensen daar uh, die grijze wal. Als ik zomaar eens kijk, kan eens kijken naar uh, fraaie architectuur. Ik, ik vind, vind het misschien be... wel heel, heel bijzonder. Ik he? vind het een mooi project. Ja, als je, je koop, dan ja, daar uh, ja, ja. een huis uh, in te kopen. Maar dat is de reden dat je dus daar afgegaan bent. Maar je woont nu schitterend. Maar ja. we waren over Plas ja, de Vrij. zo komen we dus in de vaatstuik terecht. Ja. Maar stel, mensen uh, die tuin die je nodig hebt om iets te gaan doen. Maar dan moet je geen geweld uh, uh, ja. creëren. Dat past niet bij, uh, bij die omgeving. Ja. En uh, nou, we zitten brainstormen. Uh, en toen kwamen we uit op iets in de sfeer van uh, Place du ja. De link met uh, place, uh, de plaats van de Fraters was ja. snel gelegd. En zo weer plas Place de Frère. Het linkt er zich ideaal En van, akoestisch misschien. niet. Ja. Met een hoop versterking en uh, ja. elektronische uh, muziek. Maar dan mag iedereen, mag er dus. Maar er, is zelfs een, uh, er waren nog wat, wat kramen of ruimte beschikbaar, uh, begreep ik. Is, nu, zit nu alles vol? Of, of... Nog, als het gaat over de, de muziek, is, uh, ja. is uh, geregeld. Het is een vol programma. Van 11 ja. uh, uur begint het en uh, het uh, gaat door tot een uur of vijf. Mm -hmm. En als het een beetje mee zit met het weer, kan het nog iets uitlopen. Er komt ook een terras. Ja. Van, in samenwerking met uh, Jan van Bezauw. uh, ja. ja. die ons behoorlijk faciliteert met. Uh, ja. Nou ja, toch wel ja. installatiespullen en uh, podium en dergelijke. En ook uh, uh, nou, ja, terras, stoelen en tafels en drankvoorziening. Ja. Dat wordt wel mooi geregeld. Maar even terug naar de, naar de vraag die je stelde. Want... Dat ze allemaal kraampjes waren. Of, of alles oh, bezet was. Nou ja, ja. Nee, er kunnen zeker nog mensen... Uh, ja. die, die zich op een of andere manier kunstzinnig uh, bezighouden. Die kunnen daar ja. komen en... Uh, ja, en hun, hun, ja, hun de werk laten je, zien. De via dus de e-mail... De e uh, fraterstuin-apenstaartje-gmail.com kunnen ze zich nog aanmelden. Ja. Dus dat zou nog kunnen. Ja. Ja. Hoe is het weer de afgelopen twee jaar geweest? Nou, pas... Daar hebben we een beetje pech mee gehad. In die zin merk meer, mee. je bij zo'n... Uh, activiteit ben je heel erg afhankelijk van, van, uh, van het weer. En... Uh, daar hebben wij twee keer uh, niet, niet uh, fantastisch mee gescoord. Uh, je kunt wel terugvallen op Jan van Bezouwen. die zijn mensen kunnen in ieder geval kunnen een, een, een schuilplek zoeken. Dat hè, heet ja. uh, heel provincie. Ja. Maar de activiteiten zijn in de open lucht. Dus daar ben je ja. echt afhankelijk van. Ja, en, de en de vorige keer toen hebben we. Dat doen we dit jaar niet. heb ik afgesproken. Het is niet anders. Maar toen hebben we de kapel kunnen gebruiken voor nog een, een muzikaal deel. En de, daardoor werd het eigenlijk nog een hele mooie. Uh, ja. intieme en kwalitatief uh, hoogstaande ja. afsluiting met, met een speciaal... Wat, ze, toer, wat zijn de vooruitzichten voor het weer? Wat zegt de Bijerraad? Hebben die al geraadpleegd of zo over de komende maanden? Matig matig. matig. matig. Ik matig ga weer. het schilderen, oh. dus. Uh, dat zou heel jammer zijn. Het zou meenemen, zorg, meenemen. Uh. Dat zou echt jammer zijn dat we het derde jaar hebben gedaan. Wat doen voldoende mensen mee, zeg... Uh dus jan een atelier 78, jullie. Hè? De hele ja, ja. leuk, uh, leuke ja. samenwerking. Uh, want die, die ik zag je ook een expreseer. heel beroemde naam, Mario de Kort. Komt Mario zingen? Ja, die komt zingen. het ah, ja. <laughs> grappig. Ja. Mario de Kort. Ja. En dan even kijken, B.A. Zeg dat goed? B.A. Batten in B6. Wat, wat, wat is dat? Voor dat is een, uh, ik, ik ken niet helemaal dat de ik maar Vier mensen, geloof ik. Die echt een, een hoogstaand niveau van, van zi, samen zingen. Oh, een zo. kwartet vormen. En, uh, nou, dan we vrouw, we Ladies First, uh, Riet van der Lauw, Dries Ausums. Ja, dat, uh, Dries Ousums Ousums is, Ousums? Is, dat is... Dat zijn dus, nou, Riet van der Lauw niet. Maar Dries Ausums is ook onder andere atelierlid. En die meneer die schildert prachtig en oh. beeld houdt en... Ja. Uh, en, en, en uh, ja, er komen er nog meer mensen schilderen beeld te houden. Dat ja. heeft natuurlijk. Ja. Want het is tegelijkertijd met onze tentoonstelling, ja. dus we verwijzen ja. naar elkaar. Ja. Ja. en uh, ja, daar kunnen niet zo gek voor. jullie exposeren in het gebouw hier, hè? He? In het Jan van Bezout centrum. En ja. wij verwijzen naar het, dat is natuurlijk nou één ja. geheel, wij verwijzen naar uh, Place de Frère en andersom staan er ook mensen beneden te schilderen. Dus jullie zijn de zondag ook open, dus mensen kunnen ja. zeggen maar ja. van het een ja. naar het ander. Ja, ja. van ja. het een naar het ander. Dus als het regent, hebben wij geluk, want dan komen ze allemaal naar de tentoonstelling. Ja. Ja. en andersom uh, is... is... <hijf> maar dat hebben we expres gedaan, want normaal oh. ja. zouden we altijd het eerste weekend van september tentoonstelling hebben. En nou hebben we het nu tegelijk gedaan, dat trekt alle, dat trekt mensen, denken ja. we. Maar er zijn niet zoveel atelier nee. mensen buiten aan het werk. Omdat we natuurlijk ook al onze energie steekt in de tentoonstelling. Ja. Uh, ja. Die ook, waar ook mensen Maar rondlopen. we hebben ook de, de, de beelden van de, van de mensen die beeld houden. Ja. Ja. Ook ja. Uh, buiten komen ja. te staan. Ja. En op ja. die verbinding naar binnen ja. toe ja. leggen. Ja. Ja. Ja, maar en maar weer keren ja, naar buiten. Dat het is een, uh, een ja. play. Ik hoop echt uh, niet dat het bij de derde editie blijft. Maar ik uh, hoop met je dat het weer een beetje mee zit. Want... Ach, je heb weer van gisteren had gehad. Nou ja, dat was, toen, was toen een feest ja, geworden. Hè? Ja, ja, ja. Hè? Ja. Ik, zal, oh, ik zal maar weer een vaccinelichtje bij mijn Maria-beeld, zeg ik altijd. Het helpt altijd wel. En als het niet helpt, dan draai ik ze uit balorigheid om. En dan moet ze verstraft naar buiten kijken. Zo straf ik Maria altijd af als het niet werkt. Dan kunnen wij bellen dan? Als niet, als ja, dan als kunnen we bellen. <laughs> Veel succes in ieder geval. Ja. We gaan naar de muziek. Ik heb meegebracht een uh, cd'tje van uh, mijn lievelingszanger uh, Neil Diamond. En dit is de very best of Neil Diamond. Er komt wel eens een keer een af en toe een CD. Daar staan 23 originele studio-opnames op. En hier zingt hij Hello Again. Een fantastisch romantisch nummer.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 Just got to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home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 Dit was Neil Diamond met Hello Again. Een geweldig nummer, goed gezongen. Jij ja, bent echt een fan van Neil Diamond, ik kan, kan ik niet kapot. Heel, het is heel romantisch. Ja. Oké, okay. ja. Nou, nou, het volgende onderwerp. En dat is um, Harry Vissers over de petitie in zaken de zendmast Sint-Jan. Harry, stel eerst even volgende jezelf voor, wie is precies Harry Vissers, waar woont hij, want waar het om gaat is dus over een zendmast in de Sint-Jan en daar is, daar ken ik wat bezwaar tegen, maar uh, waar woon jij precies? Ik uh, woon uh, pal naast uh, het Brachiehuis, de pastorie zoals ze vroeger zeiden, ja. en ben met uh, feitelijk het verpleeghuis de dichtbijzijnde bewoners van de ja. kerktoren, ja. ja. of buren ja. van de kerktoren, ja. En ik uh, woon aan het begin van een hele mooie straat met heel betrokken bewoners die, ja. zeg maar, dit... Uh... Ik vind trouwens ook een van de mooiste straten van Goor, ja, de een kerkstraat. Van de een van de mooiste ja. straten. Ja. En zeker vanaf zover, als je van, van Jan Bezauwsen ja, naar boven ja, kijkt, ja, denk ik, ja, mijn hemel. Er staan hier prachtige gebouwen, die toren zat er statig te wezen. Daar worden gewoon lyrisch van, hè? Maar de, de toonstelling gisteren in de Mariebootschap, ja. die gaf uh, nog veel mooie veel foto's mooie hier, ja, Met foto's. prachtige ja, grote ja. eiken. ja. ja, ja. ja fantastisch echt, mooi. Dat was echt ook onherkenbaar. Ja, vanwege ja. ja. ja, ja, de bomen. Maar toch ook hele mooie panden die er gelukkig ja, nog heel, heel staan, een staan. Maar Harry, je bent een, een, ja. een betrokken bewoner en ben je al wat langer met deze problematiek bezig. Want ik heb een tijd terug ook een stuk gelezen in de krant. En dat was geschreven door Erik Stegwee. En Erik mm -hmm. Stegwee is een verzekeringsarts oh, ja. waar ik vroeger ooit mee gewerkt heb bij de Medische dienst. En die woont in... Uh, in die fraaie appartementen boven het uh, oude postkantoor, zal ik maar zeggen. Oh, ja. En er was ook nog wel een heftig stukje. Ik ja, denk, ja. hey, Erik, als artsie is flink wat schrijven. Kijk maar. maar ik dacht even te, toen, ja, over jouw fijnstof. Ik denk, wat die straling. Want je praat dan dus over elektromagnetische straling, hè, die, waar, waar dat om zou gaan. Ja. Maar is die dan zo schadelijk? Want... Ik denk, ik ga eens even op internet zoeken. Hè? Nou, dan kom je dus van alles tegen. En ik weet wat je daar vindt zeg. En toen ik heb dat een beetje doorgelezen. En toen dacht ik zo van, maken wij ons niet te snel te druk? Mm -hmm. Want als je dit artikel leest, dus op, op Wikipedia. Dan, dan, dan uh, zeg ze, nou ja, uh, de digitale telefoon uh, de, die deugt eigenlijk niet. De, de babyfoon deugt niet. De elektrische gas en de uh, meters. De draadloze telefoon, draadloze computer. Alles veroorzaakt straling. Oh, en wij krijgen dat aan? Nou, daar kun je van krijgen. Dus hoofdpijn, maagpijn, duidelijk, gaan ze maar door. Allemaal, dus, denk, Jezus, nog een toe toch? En dan staat er ook nog eens: beperkt het gebruik van communicatiemiddelen die zijn aangesloten op een draadloos netwerk. En door de onderlinge concurrentie tussen netwerkproviders is er totaal geen samenwerking. Er zijn veel te veel overbodige zendmasten, omdat iedere provider. Eigen zendinstallaties plaatsen en gebruikt. En ze worden niet gedeeld. En dan denk ik van zelfs een stapcontact is niet goed. Uh, je moet zelfs als je zeg maar je wekker op je nachtkastje, die moet je de, als die rode digitale uh, moet je zodat die groene krijgt. Ik denk, ja jongens, zijn we nou bezig elkaar ja. doodsbang te maken? No. Of... No. No. Nou, ik no. wil hier een het aan de hand. Ja. Leg het ons uit. Ja. Ik wil ja. nu al even het nodig op corrigeren, want het ja. is natuurlijk rijp en groen door elkaar. Ja. Ja. Ja. Dat is misschien precies wat er ook helemaal mis is met, uh, met alle informatie over elektromagnetische elektromagnetische straling. Het zijn broodjes aap, het, is, het je hebt pro's en contra's. En ja. Zoals ook in de politiek, als je erop tegen bent... vind je altijd bewijzen om ja. erop tegen te kunnen zijn. Ja. Met andere woorden, um, ik moet vooraf even zeggen... dat wij niet per definitie tegen uh, zendmassen zijn. Want nee. natuurlijk, nee. zendmassen moeten er zijn om voor onze telefoons enzovoorts. Ja. Ja. Uh, waar onze petitie om gaat, of eigenlijk is het een bezwaarschrift... waar die om gaat is dat er um, een enorm gebrek is aan informatie vanuit de overheidszijde. Ja, in dit ja. geval de gemeente. De gemeente? De gemeente. De ja. gemeente. Ja. En um, er zijn... Um, kijk, de, de aanvrager, in dit geval T-Mobile... waar ik toevallig ook zelf ja. lid, uh, dat is ook mijn provider... Ja. die heeft volgens mij verzuimd om de nodige informatie te geven. Ja. Uh, zou dat allemaal wat beter zijn toegelicht... dan was al deze commotie niet nodig, met andere woorden... Een gebrek aan informatie creëert achterdocht, creëert dit soort petities. Met andere woorden, het wordt tijd dat we gewoon eens met elkaar eerst in gesprek gaan voordat we um, ja, met, met dit soort dingen op de proppen komen, als vergunningen geven enzovoorts. Ja. Maar, maar uh, kan het kwaad? Kan straling kwaad? Hè? Ik wil is de hangvraag die veel ja, mensen zal hebben. Want dat ja, hield ja, Erik Stegvee ook bezig zo van. Die zei ja het kan wel degelijk kwaad. Ja, ik, en dan denk je van. Er zal er ongetwijfeld onderzoek naar zijn verricht. Absoluut. Of dat een kwalijke zaak is ja of nee. Ik heb hier twee uh, papiertjes vol met handgeschreven tekst. Want ik heb uh, ook nog eens een keer internet afgevlooid. Ja. En ik ben absoluut geen deskundige. Maar ik denk dat het daar even niet om gaat. Want. Uh, het gaat niet om de discussie wel eens niet is. Uh, het gaat in onze petitie gaat het om gebrek aan in informatie. Het gebrek aan informeren. En dat beschouw ik ook als een gebrek aan het serieus nemen van omwonenden. De discussie kan het kwaad, kan het geen kwaad. Die komt erna. Het gaat er eerst om Van wat uh, gaat daar in die kerktoren komen? Want het is gewoon één groot vraagteken. En ik vind wel dat uh, in het verlengde daarvan, dat je serieus een discussie moet voeren... van welke richting gaan we uit als gemeente met al die apparatuur... Want je kunt op je vingers natellen dat er de komende twintig jaar nog twintig van dit soort masten bijkomen. Ja, want aan de schoorsteen van de pui, die ze dus en, straks dreigen af te breken. Ja. Dan zie je ook een hoop zo, van die, van die ja. zendapparatuur ja. zitten. Ik bedoel, dat moet ergens en weer een plek zegt krijgen. van ja, zo'n provider die zou dan ons ja. informatie moeten geven. Maar mijn vraag is onmiddellijk, want die hebben natuurlijk belang bij Absoluut. dat er zo met zo'n zendmast staat. Uh, in hoeverre geven die eerlijke informatie? Is het niet mogelijk om onafhankelijk te uh, ja. Nou kijk, um, wat mij verbaast, wat ons verbaast, want ik spreek natuurlijk niet namens mezelf, ja. maar namens een groep van 40 mensen. 40 mensen, ja. ja. En dat zijn nog maar de adressen die thuis waren op die ja, avond, Ja, ja, ja. Want ja, we ja. hebben het in een dag allemaal een beetje geregeld. Ja, ja. Um, kijk, waar het om gaat is dat een commerciële organisatie, die... Uh, die uh, uh, neemt de kerk in beslag. De, zo plastisch zeg ik het maar even. Ja. Die neemt de kerk door in het beslag. De bewustdom heeft daar uiteraard belang bij. Want ja. het is inkomen. <laughs> het levert geld. Uh, de T-Mobile kan op een goedkope manier uh, dat ding kwijt. Want ze hoeven geen masten te bouwen. Ja. Met andere woorden. Als commerc... de kerk verstandig is, vragen ze daar heel veel geld voor. Ja, maar er zijn gewoon commerciële partijen... Ja. die belang hebben bij dat dit proces doorgaat. Ja. Er zijn burgers die van informatie worden onthouden... Ja. En die twee dingen die staan wat mij betreft op een enorm gespannen voet met elkaar. En dan vind ik het een gemeente die voor de burgers hoort op te komen... die hoort daar tussenin te gaan staan. Ja. En niet passief, maar op een actieve manier. Hoe groot is onrust de... Uh, onder de bewoners? Dus. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, bij mij is onrust uh, kijk, uh, niet heel groot. In die zin van, er zijn heel weinig feitelijke bewijzen. Is het schadelijk, ja. is het niet schadelijk? De ja. Grondgezondheidsraad ja. heeft onderzoek gedaan... Ja. Die zegt het is niet schadelijk. Maar tegelijkertijd zeggen ze. We kunnen ook niet aantonen dat het, dat het niet schadelijk is. Zeggen, want met is, andere woorden. Ja, ja. Er is geen hardheid. Ja, en ja. ik heb nog wel Belgische onderzoeken nagelopen. En die komen tot exact dezelfde conclusie. Alleen in België gaan ze veel serieuzer om met het inspraakrecht. Ja. Daar wordt een initiatiefnemer. In dit geval T-Mobile. Verplicht om gegevens bekend te maken. Ja. In Nederland ligt dat wat anders. Hoewel er wel een antenneconvenant is. Waarin staat dat de operator T-Mobile. Uh, informatie hoort te verstrekken van de aard van de voorziening, met, met blootstellingsrisico's met veldsterkte, met aard van, de, van het apparatuur hoeveel megahertz zendt die uit ja. nou, ik vroeg bij de gemeente, hebben jullie die informatie het was allemaal niet opgestuurd door T-Mobile dus T-Mobile in gebreken. Ja. en wij, vra wij vragen geen gekke dingen, We vragen informatie ja. Ja. Dus... en de gemeente zegt ja, zonder ja, de gemeente hoeft de wettelijk, maar ja. nou, kijk hier de wettelijk wettelijk zou de, gemeente... de gemeente voorkomen in haar ja. recht ja, ja. Maar er spelen meer dingen natuurlijk op de achtergrond mee. En nee. Wij zouden graag openheid van zaken willen ja. hebben. De gemeente heeft vorige maand, stond hier in dit artikel in de krant, al laten weten aan een aantal bezwaarmakers... ...dat de antenne voldoet aan de algemene richtlijnen in Nederland voor zendmasten. Denk, dat is een vrij formeel zakelijk standpunt, hè. Maar... Maar dan nemen jullie geen genoegen mee. Want... Nou, ik lees dit en dat verbaast mij enigszins. Want ja. toen ik om die informatie vroeg, was die informatie niet bekend. Dus ik snap niet hoe nou, nu gezegd ja, ja. kan worden dat die aan alle vereisten voldoet. Ja, ja. En wat ik ook vond, heel merkwaardig, er staat dus in Riel, staat in het plan voor een kpn zendmast twee jaar geleden. Op zodanig veel verzet van omwonenden, dat de gemeente de vergunning introk. Dus ik wat? bedoel, als je dus inderdaad met man en macht eraan eh, gaat hangen. Ja. Dan zou je wel eens succes kunnen, ja. kunnen hebben. Ja, kijk, maar, nogmaals, gaat het gaat mij niet om dat dat ding er niet komt. Ik, ja. ik verwacht gewoon een transparant proces met de buurt. En dat is waar wij nu maar, maar, maar even, maar, op zoek zijn. Maar, maar wat verwacht je dan? Stel dat de gemeente gezegd van... Lars, jongens, kom even bij elkaar, we informeren over deze plan. We gaan daar een zendmast plaatsen. We kunnen aantonen dat er geen schadelijke, medisch nadelige gevolgen zijn. Nou, dat dus, dus dus dit punt, dat kan men niet aantonen. Maar we kunnen wel over in gesprek gaan. Maar dat wordt ook wel eens niet eens discussie. Nou, dat denk ik niet. Men Kijk. kan er niets van zeggen. Als je die discussie een beetje een discussie. volgt... Nou, het dat is geen verwijder te bewijzen. Dat het kan ja. ik niet zeggen, want ja. ik weet niet om welke mast het gaat. Ja. Gaat Het om ja. een zender van 2000 MHz, van 900 MHz, 1800 MHz. Dat maakt allemaal nogal wat uit. Met andere woorden, ik zie een groot... Um, voor mij is dat apparaat wat er komt te hangen één vraagteken. En ja, ja. ik wil dat vraagteken opgelost hebben. Ja. Maar jij weet niet of er al zeg maar, onderzoeken bekend zijn uh, die gedaan zijn naar aanleiding van dit soort stralen. Absoluut, er zijn heel veel onderzoeken gedaan, maar die zijn allemaal niet eenduidig in de conclusies. Ja. Ja, ja. De onderzoeken eindigen allemaal van vermoedelijk. Vermoedelijk. En wat die masten doen is, ja. uh, de elektromagnetische straling die, uh, die kan opwarming van het lichaam veroorzaken, maar ja. dan zit je wel ja. op een niveau van 50 keer. Hoger ja. dan het blootstellingsemissie, ja. de, de toelaatbare blootstellingsemissie. Ja. Um, kijk, het, het, het, het, het, je kunt allemaal. Ik wil niet in die wel eens niet eens discussie terechtkomen. Het gaat erom ja. dat we op een volwassen manier met elkaar in gesprek nee, moeten. Eens, om eens. te zien wat, wat gaat daar gaat gebeuren. En, maar je ja, overtuigt mensen maar is dat het medisch geen probleem is. ...en dan ja. toch tot plaatsing kunt overgaan. Overduidt ja, ja. mensen maar, maar eens. Dan de je op, dan op een, dan moet je. Dat medisch uh, een probleem is. Waar ja, de gezondheidsraad, en dat zijn geen domme jongens... Nee. ...waar de gezondheidsraad ook absoluut een vraagteken bij ja. zet... ...is dat niet duidelijk is wat de opstapelingseffect ja. is. Want je bent 24 uur per dag sta je bloot aan dat apparaat... ...terwijl, ja. wordt er gezegd, ja maar als je belt uh, heb je ja. er meer. Ja, dat klopt, ja, ja, maar je, ja, ja. je belt geen 24 uur per dag. Ja. Ja. Dus hoe dat verschijnsel zich jaar op jaar op jaar in jouw lichaam veroorzaakt... Ja. Gevolgen veroorzaakt, dat is absoluut maar, niet bekend. Maar, maar, maar, maar dit soort informatie, denk ik, doet er ook weer geen goed aan. Want uh, bijvoorbeeld het, het kan vage klachten veroorzaken, staat er dan. Stel dat ik nou tegenstand ben van, van zoiets. Mm -hmm. En dan lees ik van een gevoel van onrust of gejaagdheid. Ja, daar heb ik wel eens last van. Een tintelend gevoel in onbedekte delen van het lichaam. Hoofd, handen, armen symptomen van een opkomende verkoudheid, niezen, ja ik heb constante loopneus, dus waarschijnlijk heb ik er last van, uh, slaapproblemen, denk ik, ja, zo kun je mensen aanpraten, want laten we er maar tegen zijn, want dit zouden wel eens de consequenties kunnen zijn. Ja, ik en, dan, en dan nog erger, hoofdpijn, maagpijn, duizeligheid, ik, nou jongens. Ja, kijk, je moet, je moet kijk, dat gaat met al die berichten op internet, dus je moet wel even weten, wat is de bron? Ja. Want de bron kan een anti-GSM comité zijn. En daar wil ik me absoluut ja, ik ben, mee, ja, ja. niet met as, mee associëren. Ja. Maar, het ja. gaat er nogmaals om. Uh, de kerktoren de, de is een aantrekkelijk object voor uh, zowel uh, het BISDOM als T-Mobile. Terwijl verderop staat er die uh, schoorsteen die afgebroken gaat worden. Met andere woorden, waar wij, uh, wat wij verlangen is gewoon is eerst... Kijken met elkaar van... hier moet de mast komen, dat is duidelijk. De, dat bediscussiëren we niet. Maar wat zijn de alternatieve plaatsingslocaties? En ja. zijn er niet betere plekken? Ja. Want als ik die, die schoorsteen om moet... dan moet je dus een nieuwe mast zetten. Ja. Dus... Ja. Richt die in ook voor die mast die ja. nu in de kerktoren in de ja. komt? Maar dan hoorde ik wat meer toe. Zeg tegen Team Mobile uh, rest er en daar, daar heb jij je, je Ja, bijvoorbeeld, je zet, maar wat denk wel. wat met, met meer visie, denk ik dan. Ja. Uh, ja. Toon wat meer. Uh, ja. uh, en duidelijkheid: bezaar. transparantie, net wat u zegt. Want het is inderdaad nog maar de vraag. Hè? Dat, is, dat is nog niet eens duidelijk. Als je maar nee, op, maar nee, Harry, even, even terug naar de realiteit kijk, de van vandaag van de dag. Hoe, ja, hoe, ja. Hoe, hoe, hoe ligt nu jullie verstandhouding? Wat is nu de huidige stand van zaken? Ben je nog uh, on speaking terms? dat ja, uh, wel? Nee, kijk, ik wil dit absoluut ook niet uh, opblazen. Daarom heb nee. ik even getwijfeld of dat ik hier wel moest gaan zitten. Maar dit is ook een mooie gelegenheid om te zeggen... dat ja. wij er absoluut niet op uit zijn om de gemeente te dwarsbomen. Wij willen nee. gewoon... Gewoon praten over een goede oplossing. Ja. En dat praten doe je samen. Ja. En ik begrijp uit uw verhaal, u wilt gewoon ook gewoon informatie. En het begint met ja. informatie ja. om te zien ja. van wat zou een alternatief kunnen zijn. Ja. Of wat zouden we van T-Mobile kunnen eisen. Uh, dat ze die mast uh, zeg maar met minder effect naar de omgeving kunnen bouwen. Misschien moet de stand net iets anders ja. zijn. Wij willen in dialoog. Dat is ja. Ja. alles wat we willen. Ja. Nee, want je, want je hebt de vergunning heb jij wel ingezien, staat in de ja. krant. Maar daarin staat eigenlijk alleen maar een technisch verhaal over hoe de zendmast in de toren wordt bevestigd. Er staat niets in over wat voor soort antenne het is en of er sprake is van straling. Dat is wat ik net bedoelde. Ja. Ja. Ja. Ja. Kijk, dus, dus, dus als jullie te... daaruit zijn, dan, dan zou de kogel snel door de kerk kunnen zijn. Of, <lacht> of de zender in de toren. <lacht> ja. Nou ja, ik, dat alternatief van als de schoorsteen om moet, wellicht is daar een veel betere oplossing voor te bedenken. Praat is door. Spannend. Nou, dat betekent dus dat, dat je dan meteen één goede oplossing kunt bedenken waar KPN, want ik geloof dat KPN nu in de schoorsteen zit, van ja. de, van ja. Ja. <laughs> En T-Mobile. En uh, kijk, er worden meer masten van verschillende operators bij elkaar geplaatst. Ja. Dus dat kan het probleem niet zijn. Maar dan kun je gewoon een solide constructie neerzetten. Dus wij, met je, deze de oproep aan KPN, team mooi bal, resten schoorsteen en klaar is Kees. Bijvoorbeeld, dat zou een heel mooie uh, atomtief kunnen <laughs> zijn. Dan houden we die apparatuur ja. erin, wat verder van de ja. woonwijken. Ja. Ja. Even kijken, we stonden al meer in een, iets interessants. Uh, even kijken, vorige maand, oh daar had ik al, ja jij zei van, uh, dus ze hadden laten weten aan de bezwaarmaker dus, dat die dus uh, voldeed aan de richtlijnen die in Nederland geld verzendmasten. En mm -hmm. jij keek daar een beetje verbaasd bij. Uh, nou, de, de, kijk, er is een zogenaamd antenneconvenant, dat heb ik op internet gelezen. En in dat antenneconvenant, dat is een convenant tussen Rijk en operators, zoals Team Oil, KPM. Ja. Ja. Wat ja. staat erin? Dat staat, daar staat in dat, uh, dat is opgesteld, dat convenant, om niet bij elke zender allerlei procedures te moeten starten. Eens. Dus een operator mag een zender. Uh, Plaatsen ja. als ja. ze ook alle informatie geven die bij die zender hoort. Ja. En T-Mobile ja. heeft zich daaraan ja. onthouden. Ja. Die hebben dat niet gedaan. Ja. En ja. ik vind eerst ja. dat T-Mobile aan hun plichten moet voldoen. Ja. Ja. Dat Voordat is niet je als gemeente. Ja dit besluit ja, kunt ja, nemen. Dit is niet het is vanzond... gewoon onbehoorlijk. Het ja, is niet fatsoenlijk om iets te plaatsen. Hoe nu uh, de, de huidige stand van zaken? We, uh, nou, wie wij... neemt met wie contact op? Of, uh... Ja, wij wachten op een antwoord van de gemeente. Van de gemeente. Uh, dus zij wij... zijn dus nu aan zet. Ja, we hebben het bezwaar ingediend en we hopen dat er serieus mee omgegaan wordt met het bezwaar. Ah. Kijk, juridisch heeft de gemeente gelijk, maar ik denk dat hier meer, iets meer onder zit. Ja? ja? Nou ja, het uh, algemeen maatschappelijke onbehagen wat, wat dit heeft opgeroepen. Ja, ja. En ik denk dat je daar niet uh, aan voorbij mag gaan. Ja, ja. Je wilt toch weten wat, wat, wat, wat ja. er vlak bij je huis is. En toch, het is ook toch weer een kwestie van communiceren. Zo, het is een kwestie van communicatie. Niks meer ja, niks en niks meer. Dan. Ik, ik, ik merk dat wel vaker hoor. Want, ik, want de, de gemeente, uh, las ik les, had een, had een uh, cijfer van 7,4 gekregen of zo. Maar het communiceren dat is nog niet altijd zoals nee. het zou moeten zijn. En, en, en, je, kunt er, er, en je kunt er op op. zoveel goed wel mee bereiken. Ja. Dat is en dat roept argwaan op, ja. want waarom komen ja. ze niet, waarom krijgen we geen eerlijke informatie? En dit leidt ja. tot een spiraal ja. waar je gewoon ja. niet ja. in wilt. Ja. Ja. En ja. dat ja. is ja. wat je moet ja. voorkomen. Nou, onder, onder invloed van de tijdsgeest heb ik het idee dat het meer, dat het een soort vliegwiel-effect. Alsof er mm -hmm. meer en meer snelle besluiten genomen moeten worden. Ja, uh -huh. hè, want ja, de economie vaart er wel ja. bij, uh, ja. we zitten voor ja. ook in een ja, hoop ja. problemen. Ja. En dan dat dan ja. dat soort fenomenen gewoon voorbij gegaan. Want ik ja. zie het binnen, ja. binnen de organisaties en bedrijfsleven, zie ik hetzelfde het proces keuren, Dat ja. het snel veranderen ja. moet, uh, een uh, nieuw besluit nemen en er is geen overleg meer, er is ja. geen ja. Uh, mogelijkheid meer om mee te denken. En er was voorbij gegaan aan het feit dat mensen gewoon kunnen meedenken. Ze ja. dus, uh, dus er verstand hebben van. Ja, ook, ja, en ja, dat ook kritisch ja. kunnen zijn. Dat is misschien wel de angst van de gemeente. Veel, ja. De burger heeft aardig wat inspraak, maar je weet ook wel het een en het ander. Hè. Ik bedoel... Ja. Uh, ja. Ja. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte en ja, we blijven ongetwijfeld de hoogte. Niet, hoor. Wij gaan uh, Goolse Kringen beëindigen. Dit was dus Goolse Kringen. En we bedanken onze gasten Kees Verdaasdonk, uh, Harry Vissers en Ad van Dijk voor hun deelname aan dit uh, plezierige gesprek. En voor de technische ondersteuning Stefan Eikenard. Goolse Kringen wordt herhaald via de radio op dinsdag en zaterdag van 9 tot 10. Voor de middag en op donderdag van 9 tot 10 s'avonds. Maar ook kun je het nog via de kabel 24 uur per dag wereldwijd na de uitzending. En daar komt die http www.lokaleomroepgorde.nl-golsekringen.html Het is er vooruit zonder te stokken. Bedankt en tot de volgende keer.